Goedenavond. ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Als Israël wil dat burgers terug kunnen keren naar het noorden van het land... dan moet Israël snel akkoord gaan met een staakt het vuren, dat zegt Hezbollah. De Libanese militante organisatie zegt dat burgers in het noorden van Israël niet veilig zijn... zolang Israël doelen blijft aanvallen in Libanon en Gaza. Gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu nog dat het land doorgaat met aanvallen op Hezbollah in Libanon. De Tweede Kamer gaat akkoord met de mestplannen van BVB-minister Wiersma. De wet regelt dat een nieuwe eigenaar van een boerenbedrijf minder dieren mag houden. BBB stemde uiteindelijk in met de wet. Ook al weten ze dat mensen die op de BBB stemden het waarschijnlijk niet eens zijn met de plannen. Pluimveehouders laten al weten niet blij te zijn. Dan komen er heel veel faillissementen. Dat is echt een paar honderd. En een paar honderd zullen zeggen misschien. Nou, dat is niet zo heel veel in Nederland. Alleen er zijn maar 1700 pluimveebedrijven in Nederland. Dus het is een paar honderd faillissementen dan zijn er echt veel. Pluimveehouders overwegen naar de rechter te stappen om de wet tegen te houden. In Hilversum is vanavond een man opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij gisteren. Daarbij kwam een man van 21 uit Utrecht om het leven. Het gebeurde bij een sportpark in Hilversum. Agenten konden niet direct een verdachte aanhouden, maar de politie zegt dat deze verdachte uit het onderzoek naar voren kwam. En mensen uit de drie noordelijke provincies die bij de voedselbank komen, krijgen binnenkort allemaal appels van een boer uit Noordbroek. Die geeft er 4000 weg. Want, zo zegt hij. Moet je alles voor jezelf houden, je hebt ook wat van anderen nodig. En wat je over hebt, dat kun je gewoon uitdelen. Daar zijn we wel heel erg blij mee. Ja, daar zijn we ook dankbaar voor dat we dit kunnen doen. Ja, het gaat vooral om Jonah Gold en Elstar appels.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 Thank okay. you.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 Jazz. Een warm welkom to our fans across the globe. In particular, our friends from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in again. Je hoorde dus eerst een instrumentale versie van die Nederlandse klassieker. Papi loopt toch niet zo snel dat er op zijn beurt een bewerking was van een liedje van Daniel. Uh,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 I'm yeah.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 Sleepless nights, the daily fights, the quake to bargain when we reach the heights. I miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. Very the blackened and I, the words I love you till the day I die. The love deserves and believes that lie. I wish I were in love again, yeah. Despair. I'm all there now, but, but I'd, I'd rather, rather be, be punch drunk. The out fur, of cat and cur, the finest maiden of him and her. I don't like quiet, and I wish I were in love again. Yeah, the broken dates, the endless waits, A conversation with the flying plates. wish I were in love again. When love congeals, it soon reveals the fame, the of performing seals, the double crossing of a pair of deals. I wish I were in love again. Yeah, yeah, yeah, no more pain, no more strain. Hey, baby, yeah, I'm all sane now. But, But I'd, I'd rather, rather be God. Me, sir. I much prefer the classic battle of him and her I don't like wine and I wish I were in love again I wish I were in love again We really gotta move moving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 Avengers. twee Nederlandse pianisten achter elkaar. Daan Herweg die werkte in het verleden veel als uh, sideman met artiesten zoals Karel uh, Emerald en Hip Hop -piet, uh, Philly, maar dit jaar uh, bracht hij In Search of the Lost Chord uit in, uh, uh, uh, uh, als, als um, eigen Product met een eigen band. Eh, opgedragen dat album in Search of the Lost Court. Met name aan zijn ouders die kort na elkaar kwamen te overlijden een aantal jaren geleden. En op die plaat vertelt dat zich onder meer in het onderweg naar Bloemfontein eh, dat je hoorde. Geïnspireerd door een roadtrip die, die Daan Herweg ooit met zijn vader in Zuid-Afrika.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 en het nummer, het welbekende You Go to My Head. Zijn gezondheid begon hem daarna steeds meer in de steek te laten. En van optredens kwam het niet vaak of veel meer. Het was trouwens die Matt Matthews, dat is misschien leuk om te weten, die met zijn orkest mid jaren 60 de loopbaan van Lee Towers' leven in Blies.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 My very life is in your power Will it wither and fade or blossom to the sky? Aqua G, baby Aqua G, baby Aqua G, baby Papa baby Pop, pop, pop, and bed and ditto Tump, tum, pop, and pick out up my out and taking it What up talk to you again Talk to you The ba ba ba da da da da da da da da da da da da da da da da da Rain in the flower, a harder one. A quash you, pee-pee. I quash you, pee-pee. I quash you, To do, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, to bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite,